Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tegen minister Asscher van Sociale Zaken is een aanklacht ingediend... ...wegens een mogelijk ambtsmisdrijf. Volgens een advocatenkantoor heeft hij wel bewust in strijd met de wet... ...volledige AOW laten uitkeren aan mensen die in illegale nederzettingen... ...op de westelijke Jordaan-oever wonen. Onder hen zijn zeven overlevenden van de Holocaust. Volgens de wet moeten die uitkeringen met 50 worden gekort. Er is een verdrag met Israël, maar dat geldt niet voor de Palestijnse gebieden. De advocaten vertegenwoordigen drie particulieren en twee stichtingen voor eerbiediging van de mensenrechten. De Duitse Commerzbank schrapt 7300 banen. Dat betekent dat 20% van het personeel zijn baan kwijtraakt. Volgens de directie kan dat door een groot deel van de dienstverlening te automatiseren. De bank denkt dat de reorganisatie ruim 1 miljard euro gaat kosten. Om dat te betalen wil de bank geld besparen door de aandeelhouders geen dividend uit te keren. De Commerzbank is een van de grootste banken van Duitsland. Nederlands grootste afvalbedrijf, Van Ganzenwinkel wordt overgenomen door het Britse Shanks. Met de overname is ruim een half miljard euro gemoeid. Het bedrijf denkt dat door de overname 40 miljoen euro kan worden bespaard. Er zullen ook mensen hun baan kwijtraken, maar hoeveel is niet bekend. Van Ganzenwinkel heeft al een paar jaar financiële problemen.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 Het weer bewolkt en soms regen. Er staat een stevige zuidwestenwind aan zeekracht 7, tot 17 tot 22 graden. Ook morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NVM. En... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad vertraging op de A27 Breda Utrecht door de opening van de brug Gorkum. De meeste vertraging richting Utrecht, bijna 20 minuten tussen Nieuwendijk en de brug Gorkem 5 kilometer. De andere kant op tussen Noordloos en Werkendam, 2 kilometer, nog geen 10 minuten. Tot zover de verkeers. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M. Met nu ZFM luncht. Ja, zoals de ongebruikelijke luisteraars, uh, na het nieuws en de reclame van één uur, natuurlijk een stukje cabaret. We gaan even terug naar uh, een hele tijd geleden toen koningin Juliana en prins Bernard nog uh, op Soestdijk woonden. En Tineke Schouten daar uh, naaister werd van de koningin.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 Dus nou jongen, ik kan de gang. Knippen, Bellaka, borduren, Rijgen. Nou al had ik heel leuk, had een hele leuke broek gemaakt. En er kwam zijne prins, die kwam een passen. Nou, ik zeg, euh, zeg hem maar eerlijk, hoe zit hij? Hij zegt nou eerlijk gezegd, zit hij wat ruim om de borstkas. <lacht>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 Ze zegt, nee, ze zegt, een deupjes, dat is een jupe met een pu. <lacht> ik zeg, nou, ik zeg, de is goed, uh, <lacht> Hare prinses. Ik zit maken, ik zit te regelen, ook of toch ik het doe. Het is dus nou, jongen, ik kan de gang knippen. Belakken, borduren, rijgen. Dan had ik heel leuk voor die theeparty... had ik een rok met een t-shirt. Ja. Ik had meteen een leuke muts erbij gemaakt. Oh. Maar ik heb alles in tijd van tien minuten af, hè? Nou ja, ze had geen tijd om het te bekijken, want ze moest weg. Dus nou, jongen, ik vervuilde maar kapot, jongen.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 Maar ik had een heel leuk zeilpak had ik gemaakt en ook of tot het hip was. Met een hele strakke capuchon. <tieden> koning Pieter, ik denk voor eventuele winstoten. <tieden> maar ja, dat wordt allemaal doorgepraat. Want toen stond gisteren opeens voor mijn neus Koning Klaus. Klaus. <tieden>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 Ja, Tierke Schouten. Werkzaam op Paleis Soesdijk als naister van de Koningin, koningin Juliana. Uh, ik ben er nog niet zo lang geleden geweest, luisteraars op Soesdijk. Want je kunt tegenwoordig kun je daar natuurlijk uh, tegen een geringe betaling. Kun je naar binnen? Je kunt de paleistuinen bezichtigen. Je kunt er lekker wandelen, je kunt uh, het paleis ook in. Er zijn gidsen. Uh, en, uh, nou, leuk om hem een keer mee te maken. En op het bordes kan je staan. Ik jullie aantje stond met Bernard en de hele familie uh, het volk toe te zwaaien. als er zo'n Davy Leven bij trok. Best wel leuk om een keer te doen. Helemaal als mooi weer is, dan uh, ziet het er allemaal heel feestelijk uit. Uh, oh, I'm such a lonely boy, luisteraars. Such a lonely boy. Natuurlijk uh, onmiskenbaar het stemgeluid van Mr. Paul Enka met Lonely Boy. We gaan uh, eventjes naar een meneer die maar niet van het gevoel af kan komen. Een grote hit. Justin Timberlake, I Can't Stop The Feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on.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 feeling in my body. I can't stop the feeling. Dat gebeurt bij regelmatig, luisteraars, als ik ga lunchen in het park, vooral op zaterdag. In Chicago. Door Chicago. Gezongen door Chicago, dat wilde ik zeggen. Bent is dat toch Chicago met de zanger Pieter Citera. en Saturday in the Park. Nou, we waren eventjes in het park op zaterdag. Nu gaan we nou met de Bad Company ervan er getuigen dat we er geen genoeg van kunnen krijgen. Can't get enough. 1, 2, Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Charles Duif. Ja, het is alweer uh, half twee. Dat betekent dat ik... Uh het regionale nieuws dat ik nu gaan voorlezen. Wat ik heb doorgekregen van Dolly Tempierik Die mij normaal hier als, of eigenlijk Ruud Jansen normaal als sidekick assisteert. Maar Dolly heeft speciale verplichtingen vandaag. Die kon er niet bij zijn. En Ruud heeft maandag voor mij het programma waargenomen. Toen ik er, kon ik er weer niet bij zijn. Dus, uh, maar goed, we hebben het nieuws en uh, dat ga ik u nu brengen. De politie heeft zondagavond jongsleden, en ook in de nacht maar liefst 24 drankrijders van de weg gehaald... tijdens twee alcoholcontroles die plaatsvonden in Aardehout... zowel als in Overveen. Zes van die automobilisten hadden zoveel drank op... dat hun rijbewijs direct is ingevorderd. De controllers werden gehouden op de Zandvoortweg in Aardehout... en ook de zeeweg in Overveen. Veel verkeer kwam van de slotfeesten af die werden toen allemaal op het strand gehouden in Bloemendaal. In totaal moesten 594 bestuurders van auto's, brommers en ook snorflietsen blazen. Veel te veel drankrijders, luisteraars. Volgens een omstander waren er op een gegeven moment... zoveel bestuurders met alcohol aan de kant gezet... dat er even geen auto's meer konden worden gecontroleerd... omdat alle politiebusjes aanwezig vol zaten. Op de 24 oktober 2016 zal het Rode kruisafdeling Zandvoort... weer starten met een nieuwe EHBO-opleiding. Eerste hulp bij ongelukken. Het is nog steeds een hele belangrijke activiteit voor het Rode Kruis. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen... als er een ongeluk in hun omgeving gebeurt... of als er iemand niet lekker wordt. In de cursus leert u hoe te handelen bij een bloedneus. Dat is dan een simpele... Uh, gebeurtenis die even verholpen moet worden. Maar dat kan ook uh, zo zijn dat u moet handelen bij een hartstilstand. In twaalf uh, avonden wordt u opgeleid tot bevoegde instructeurs. De lessen worden gegeven op de maandagavond tussen de klok van 8 en 10 uur... Uh, in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. De kosten bedragen 200 euro voor de opleiding. Dus inclusief boeken, materiaal en examengeld... En mocht u na de cursus besluiten u in te zetten als vrijwilliger voor het Rode Kruis, en dan heb ik het over de afdelingsantwoord, dan krijgt u restitutie van het bedrag. Dan hoeft u dus niets te betalen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden overigens een deel van het cursusgeld. U kunt zich aanmelden voor de cursus bij Martine Joustra, en dat kan dan bij voorkeur via de e-mail mejoustra, zonder W, dus j -o u -e hotmail.com Voor de tiende keer organiseren de singers de Korendag in Zandvoort. Op 1 oktober zullen maar liefst 21 koren vanuit het hele land in de protestante kerk optreden. Grote koren, kleine koren, inspirerende koren, borstbelkoren, een jeugdkoor en nog veel meer. Bij de speciale opening om half elf ochtends is er voor iedereen een gebakje. Dit keer geen thema maar alle jaren zullen voorbij komen. Ook vele prominente figuren zullen aanwezig zijn... en hier kunt u dan gratis mee op de foto. De beachpopzingers zullen weer een dubbel optreden geven... en alle slotnummers van de voorgaande jaren... zullen weer met veel enthousiasme worden gezongen. De afsluiting is om ongeveer kwart voor tien s'avonds... met het grote koor Vocal Invention... en die komen uit Zaandam... Het zal dus al met al een zeer sprankelende finale worden. De toegang is gratis, u kunt binnenlopen wanneer u wilt. Verder informatie en het programmaboekje... dat kunt u vinden op www.zingenaanzee.nl Ik herhaal www.zingenaanzee.nl Dinsdagavond, jongens, luisteraars... was de finale van de opleiding Basiscursus Bijenteelt... De cursus werd, een schriftelijk, uh, werd afgesloten met een schriftelijk examen. Alle cursisten zijn daarover geslaagd. Haarlem is daarmee uh, 20 NBV-gediplomeerde in cursrijker. En BV, dat zal wel staan voor de Nationale Bijvereniging, denk ik. Dat staat er niet bij, maar het is een afkorting daarvoor, denk ik zomaar hoor. Het examen en de feestelijke diploma-uitkijking was gisteren bij STOK okay in Haarlem. Gelukkig groeit de belangstelling voor bijen en ook het houden van bijen. Desondanks blijft de bij uh, zelf erg moeilijk hebben. Dat komt door gif, door ziektes en de monocultuur. Uh, en dat zijn allemaal oorzaken die de bij als uh, nog ernstig bedreigen. De groei van het aantal imkers die buiten, maar zeker ook in de stad bijen houden... is cruciaal voor het in stand houden van de bij. Iedereen kan overigens erbij helpen. Zaai bloemen in je tuin en bij de bomen en in de perken. Van de straat waarin je woont kun je dus ook bloemen zaaien. En gebruik geen gif in je tuin. Nou, kom erbij, zou ik zeggen. Ja. Wat in 2013 begon met een voorstel voor uh, 24 strandbungalows... tussen het naakstrand en uh, het zuidstrand. eindigde gisteravond in de gemeenteraad in een keuze om deze vorm van verblijfsrecreatie voorlopig alleen bij het Noordstrand, te realiseren. De omstreden wens was, of is, om overal strandbundeloos mogelijk te maken. Maar eh, dat, eh, of die wens is hiermee dus helaas van de baan. Nou, tot zover het nieuws. Gaan we naar het weerbericht. Vanmiddag trekt het gebied met bui re buiige regen van noordwest naar zuidoost. In het zuidoosten stijgt de temperatuur na 22, lokaal 23 graden. En elders in het land liggen de maxima rond de 20 graden. Daarbij blijft het ook stevig doorwaaien. Tegen de avond krijgen we steeds meer plaatsen in de zuidoostelijke helft van het land met buiige regen te maken. Boven land neemt de wind een krachtig af, maar aan de zee blijft het nog even flink doorwaaien. De avond verloopt in Limburg nat, terwijl in andere provincies droge perioden overheersen. Later in de avond zullen in de kustgebieden ook weer enkele buien voorkomen. In de nacht wordt ook aan de zee de wind een stuk rustiger. Er zijn wolkenvelden en vooral in het uiterste zuidoosten valt af en toe wat regen. De temperatuur daalt naar 14 graden in Zeeland tot 11 graden in Groningen. Het wordt dus alweer een stuk kouder lijst Morgenochtend eh, dan trekt de regen geleidelijk uit het zuidoosten weg. Verder is het overdag meestal droog, maar er komen ook enkele buien voor. Gedurende de ochtend komt de zon vanuit het westen steeds meer. En eh, in het zuidoosten is de bevolking dan wat hardnekkiger. De wind is een stuk rustiger en de temperatuur ligt met een graad of 18... wordt eerst deze maand rond een normale waarde voor de tijd van het jaar. Morgen in de avond en nacht dan neemt aan zee de kans op buien weer toe... maar er zijn ook enkele opklaringen. De wind wordt zuidelijk en de wind zwakt gelukkig verder af. koelt af naar zo'n 10 of 11 graden in de kustgebieden... en het wordt wat kouder in het binnenland, daar wordt het zo'n 9 graden ongeveer. In het weekend, en daar zien we allemaal weer naar uit natuurlijk, is er vrij veel bewolking. Met tussendoor af en toe de zon. werken buien over het land en de meeste regen wordt in het noordwesten, maar ook in het westen verwacht. De temperatuur komt zaterdagmiddag uit op zo'n 17 tot 18 graden en op zondag wordt het nauwelijks warmer dan een graad op de 16. Nou, na het weekend zien we de zon weer vaker schijnen en er valt niet veel regen, overdag wordt het dan zo'n... 18 graden. En Daarmee heb ik mijn plicht weer vervuld, luisteraars. Dit was uh, het regionale nieuws. En dit was het weer. We gaan weer verder met een stukje muziek. En dat doen we met de Rolling Stones. Tumbling Dice, oftewel. Uh, gooien met dobbelstenen. Voor mij, een onbekende groep is Saint-Germain. Vroeger hadden we Doris Tom Anders met Saint-Germain des prés uh, dat, zegt, dat zegt u misschien meer, maar het is een groep. En we gaan ik ga maar eens wat draaien. Forget me not, oftewel vergeet me niet. Ik u een klein beetje de indruk van uh, wat de groep zo allemaal uh, voortbrengt aan muziek en zang. Chinees dit, voor de mensen die een Bami-bal eten tijdens de lunch. Als u nog moet lunchen, kan ik me nauwelijks voorstellen... het is al kwart voor twee, dan is wel erg laat met lunchen... maar mocht u nog moeten lunchen, smakelijk eten. En heeft u al geluncht? Nou, goede bekomst dan natuurlijk. Groep. Maar ik heb nog een andere mooie gevonden van Sensorman. Die ga ik ook nog even voor u draaien. Want uh, zo ben ik er ook alweer. En dat heet Rose Rouge. Maar ah, kijk, het ...voor het jazzprogramma op de zondagmorgen. En daar zou u dit zomaar voorbij horen kunnen komen... ...want uh, het is een, uh, een beetje jazzy stijl van muziek. Met een belangrijke rol. Ik zei het... ...of ik uh, besprak het net al met mijn collega... ...buiten de uitzending om... Uh, ...een bijzondere rol voor de drummer weggelegd. In dit swingende nummer. We gaan uh, eventjes naar, uh, naar mijn zoontje. Dat doen we ook. Uh, Sven D Duif. Uh, treed op onder de naam Sven Davis. En dit zijn... Uh, de Pop-Ups, een groep waar hij uh, aankomende uh, de 1 oktober mee in Leiden gaat optreden. Live uh, vanwege Leiden is ontzet. Ze hebben de festiviteiten van de 3 naar de 1 oktober uh, verzet. Dat hebben ze denk ik gedaan omdat dat nou eenmaal in het, uh, in het weekend valt. De Pop-Ups. Brother, slow down if you can go on. Met, uh, mijn eigen zoon Sven met zijn bandje... Uh, met lief van allerlei, uh, ja, zeg maar, bekende liedjes. Leuk om eventjes te draaien. Uh, eens even kijken op mijn klokje. Ja, nog een minuutje of twee, dus uh, dat is niet veel meer. Ik ga het afsluiten, luisteraars. Dat doe ik met uh, de Three Degrees, drie graden slechts. Nou, dat is uh, een beetje koud weer voor de tijd van het jaar. Maar ik sluit er toch mee af. When Will I See You Again? Nou, dat is morgenochtend al bij uh, de uitzending van Henry Ruk... het Watertoren dan ben ik er weer. Tot morgen. Wat mij betreft nog een hele fijne donderdag. En uh, rustig aan, hè, mensen.